Uit de eerste officiële tellingen na het sluiten van de stemlokalen blijkt dat de gematigde oud-secretaris van de Partie Socialist 40% van de kiezers achter zich heeft. Tweede staat Martine Aubry, de huidige partijsecretaris. Ruim anderhalf miljoen Fransen hebben hun stem uitgebracht op één van de zes kandidaten. Als geen van hen vandaag een absolute meerderheid behaalt, volgt volgende week zondag een tweede ronde. De nieuwe leider van de Socialistische Partij wordt volgend jaar de belangrijkste uitdager van president Sarkozy. In Cairo is een protest van honderden christenen uitgelopen op rillen, Daarbij zouden zeker drie doden zijn gevallen. De koptische christenen waren de straat opgegaan uit protest tegen een aanval vorige week op een kerk in het zuiden van Egypte. Die aanval was volgens de kopten het werk van radicale moslims. Ze vinden dat ze niet goed genoeg worden beschermd door de militaire raad... die het land leidt sinds president Mubarak is verdreven. De betogers werden onder meer bekogeld met stenen. Daarna escaleerde de situatie in Cairo en raakte de kop te slaags met de politie. Het weer vanavond droger en 12 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het NLB Journaal.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 Gepresenteerd door Vincent Bijlo. François Hollande, de leider van de nieuwe Franse Socialisten. Dan geeft het toch nog een mooi Nederlands tintje... en hopen dat ze het beter gaan doen in de peilingen... dan de Parti Socialiste Hollandaise. Goedenavond, luisteraars. Straks gaan wij naar de wereld in de wereld. De wereld waarin je kan zijn wie je wilt. De wereld waar je met klikken vrienden maakt. De wereld waar je deelt wat je leuk vindt met een... Duimpje, waar je nooit eenzaam bent zolang je online bent. Maar eerst gaan wij naar ooit. Het land van ooit. Ooit was het dat land in ons land. Je stapte in de auto, in de trein of in de bus en je ging naar dat land. En dat land stelde de grenzen open. Wij andere landers waren daar welkom. Het lag bij Drunen in Brabant, dat land. Dat land waar de kinderen regeerden. Het werd opgericht op 28 april 1989 en het werd opgeheven op 21 november 2007. Misschien was u er ooit, zoals velen er ooit waren. Wij waren er ook ooit, mijn vrouw en ik, met vrienden en kinderen. En aan de grens begon het al, hé, hey, hé, hey, wie zijn jullie, hé... Hey. We moeten eerst de ooitgroet leren. De ooitgroet moest je daar leren. De ooit, iedereen moest je met de ooitgroet. De euro's waren waardeloos daar. Je betaalde daar met een ooit cent. De ooit cent, die heeft overigens helemaal niets van de crisis te leiden. Misschien moeten we die gewoon maar weer invoeren. Er waren reuzen daar. De kinderen waren even bang voor die reuzen. Maar ik zeg, jongens, oh kom op zeg. Het is jullie land, jullie regering hier. Wij gaan even lekker koffie drinken. En het werd een hele lange dag. Wij zagen een riddertoernooi in de arena. Er was een aangespoelde bootlachter... met zijn neus in de lucht... waarop een dek zwalker rondliep. Er was een roze kasteel. We hebben gefietst in waterfietsen... in de vorm van een zwaan. Er was een voelbeeldentuin. Het werd een hele lange dag. En aan het eind was ons fototoestel gestolen. Ja, dat krijg je ervan... als kinderen de baas zijn. Of was het misschien het werk van Struik de Rover. Dat kan ook. Dat land... Van ooit bestaat nu nog alleen in de verhalen. De verhalen van ooit-fans en ooit-medewerkers. Joris van de Kerkhoff, die overigens ooit zelf ook in ooit was, beroepshalve, nee, niet, niet als clown, nee, als radioreporter. Joris van de Kerkhoff, hij reist vandaag met zijn microfoon langs mensen van ooit in het was ooit. Achter deze bel woont mijn vriend John. En John is illustrator. Zijn kinderen, mijn kinderen, zaten bij elkaar in de klas. En lang voordat die kinderen bij elkaar in de klas zaten... kreeg hij een hele grote opdracht van een land dat nog niet bestond. Ja. Hij tekende ridders, reuzen, hij tekende de landkaart. Hij tekende alles en altijd met evenveel precisie. De landkaart werd land. De ridders werden van vlees en bloed. En ongeveer twintig jaar na het eerste ontwerp ging ooit failliet. Son zette al zijn tekeningen op internet. Dat blog heet Ooit Getekend. Fans volgen hem, ooit fans, John-fans. Ik wist het, tuurlijk, maar zo gaat dat. Zijn blog heb ik nooit echt serieus bezocht. Totdat Son vertelde over die bijeenkomst. Juni dit jaar. In zijn huis, in zijn tuin. Blogvolgers bij elkaar. Ooit fans die elkaar voor het eerst zagen. Ja, ik zie ze nog wel zitten, ja. Dat was, het was een bijzondere dag, kan ik je melden. Ja. En wat maakte het zo bijzonder? Um, nou, om te beginnen, omdat het allemaal mensen waren die ik nooit eerder gezien had. Op een enkeling na. Dus, uh, ik geloof dat er twee waren die, uh, die, die ik al eens eerder had ontmoet. Maar uh, alle anderen waren voor het eerst hier. En die zag ik dus ook voor het eerst in levende lijven. Die hebben jou gevolgd al die jaren dat je die tekeningen eh, op het internet gezet hebt... met de verhalen daarbij. We lopen van de tuin even naar boven, want het, het feest begon op zaterdag. Maar op vrijdag was er al iemand. Ja, misschien is het dan ook handig om te vertellen waarom al die mensen hier waren. Want eh, dat had natuurlijk een reden. En dat, De reden was dat het, eh, het weblog voltooid was. Ik had geen werk meer om op dat weblog te zetten... Als een soort afsluiting heb ik uh, al die mensen uitgenodigd om uh, ja, een soort feestje ervan te maken. Uh, mensen waren altijd zo enthousiast actief op dat weblog dat ik het wel leuk vond om ze hier te hebben. En een van die mensen was Paul, Paul Toxopeus. En ik wist dat hij uh, met Lego bezig was. Maar ik had me niet gerealiseerd wat voor, uh, nou ja, wat voor gedoe dat was om hem hier te krijgen... Want het was namelijk nogal veel. Paul is bijna 30 jaar, hij is raadslid voor D66 in Wageningen. Dankjewel. Afgestudeerd als voedingsmiddeltechnoloog. Zijn flat is een ambassade van ooit. Er hangt een bordje aan de voordeur. Als je de deur doorloopt, kom je binnen. En dan kom je in een kamer en daar staat als een Lego. Nou, ik ben op dit moment uh, bezig met uh, de Koningszaal. Uh eigenlijk een van de laatste grote gebouwen die ik nog moet maken van Lego. Koningsaal Koningszaal was de ontvangstzaal, dan kom je binnen. Dan zat de gouverneur op een troon. En uh, ik ga het zo maken dat het aan één kant open is, zodat het publiek er ook uh, erin kan kijken. Het wordt een uh, vrij donkere ruimte, dat was het uh, in het land van ooit zelf ook. Dus uh, ja, ik ga daar ook lichtjes in, uh, uh, in hangen, uh, theaterlichtjes kleine ledlampjes die. Uh, die ben je hier aan het solderen ja daar hangen hele grote kroonluchter en ik heb kroonluchter ook uh, van lego uh, gemaakt en goud gespoten en uh, daar ben ik nu uh, er komen veertien led-lichtjes in dat is een enorm gepriegel <laughs> maar het gaat wel lukken denk ik dus, uh, ja. Ik heb, uh, ik heb het logo van het land van ooit. Het is het oude logo, het nieuwe logo, vond ik niet zo uh, aansprekend. Het is ook niet de periode in waarin ik zelf het land van ooit kwam. Heb ik uh, van uh, een mo mozaïek van gemaakt, heel groot. Er hangt een, uh, uh, hangt een groot onderwerp, hangt er nog op mijn prikbord. 9185 91, onderdelen, 227 verschillende, 28 kleuren. En dan zijn er aanwijzingen die ik niet kan volgen, maar het is gigantisch. Ja, er staat, er staat op er zitten 1075 keer uh, witte 1 bij 2 plaatjes in. Dat zijn, vandaar, daar zitten de meeste van in, in verwerkt. het zijn er uiteindelijk er moet ook nog een hele lijst omheen gemaakt. Dus het zijn uiteindelijk toch wel meer dan uh, uh, 10.000 onderdelen geworden, denk ik. Ja. En waarom dit allemaal? Goeie vraag. <laughs> ja, ik... Uh... Ik kan alleen maar vertellen hoe het is ontstaan. Maar waarom ik het doe, dat, dat kan ik eigenlijk niet echt goed vertellen. Waarom word je er zo emotioneel van, van zo'n simpele vraag? Uh, nou... Het, is, het, is, het heeft ook te maken met een soort van uh, manier van leven, denk ik. Uh, het begint heel moeilijk te worden, maar... <laughs> uh, ja, het is... Uh, en ik vond het ontzettend bijzonder om al die Lego daar op die tafel... waar al die tekeningen van John zijn, daar, om die daar uh, te zien staan. En, uh, en er dan ook tussen te slapen. Ik heb daar op de grond, op die werkkamer van, van John... heb ik die nacht, die nacht ervoor geslapen. Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, hier sliep hij dan, tussen al zijn Lego en ja. jouw tekeningen. Kun je ja. je voorstellen hoe bijzonder dat hij dat vond? Um, ja, nou, ik er zo over nadenk, uh, uh, misschien wel, maar het was voor mij eigenlijk uh, voornamelijk praktisch. <laughs> nou, vanuit het raam uitzicht uh, op waar de, het grootste deel van de bijeenkomst geweest is, ja. zaterdagmiddag, zaterdagochtend, kwamen er al mensen aan. Die ja, waren niet alleen. Uh, nee, <laughs> dat waren Marjolein en Danielle, die waren er bij tijd en uh, tot men... Uh... Hadden ze ze allemaal bij zich? Uh, ja. ja, en eigenlijk was het idee om een selectie mee te nemen. Of ja, maar... dat was mijn voorstel. Uh, neem wat uh, de aardigsten, de mooiste, de leukste, de interessantste mee. Maar uh, Marjolein zei, ja, ik kon geen keuze maken, hoor. Dus ik heb ze allemaal maar meegenomen. Danielle die is 28, Danielle oud, studeert voor fotograaf. Marjolein Rensink uh, die werkt in de thuiszorg. Maar achterom lopen. Uh, wat ze dan meenamen hier naartoe... Een derde daarvan Daniela. zit op de bank in Harskamp. Nee, ook. Op bij Daniela thuis. Rak ja, mag bij mij komen. He, bij het toch gaan hier en wie zijn dit allemaal? Nou, dit is de gouverneur. De gouverneur, eigenlijk. Hè. En uh, zijn, hof, zijn hofdame is die vergeten. Die staan we daar bovenop. Maar <laughs> die pakken we het er even. Bij. Wat kastje? Hij is zijn hof, hofdame vergeten. Oh, mag ik er zo bij de hoofd pakken? Of, wel hoor. Ja, gewoon bidden. Ja. Er wordt ook meegespeeld, dus... Alsjeblieft. <laughs> nou, met zijn hofdame natuurlijk. En dan hebben we hier nog de jonker van de klare snaren van Barocco. En uh, de dame in de notendop. En hier is nog een, ja... De violist, maar hoe heet het ook eigenlijk wel. Dame van de Rankenklanken. Daar kan ze niet allemaal onthouden een kloontje natuurlijk, met een knuffelpaardje kos. En uh, ze heeft de radiotechnieman ook meegenomen. De luierlakei, die nou eventjes wakker is. Nog wel. Nog... Houdt wel zijn mond. Ja, ja, hij is een stil type hoor, maar ja, de meesten zijn aardig stil uh, aangelegd. Riddig graniet natuurlijk. En hier hebben we zeeheer en dekswalker. En Grandeur met Jean Dat kan natuurlijk ook niet missen. Hier hebben we sap nog. Met de aardwortelbomen toverwatergietertje. En die heeft de vriendje Chanterel meegenomen. De paddenstoel. Dan hebben we nog rak. En nog zo'n gevaarlijke krijgers door de door. Allemaal beren? Allemaal beren. Of zijn het geen beren? Ja, het zijn echt wel beren. Het is ook zo zacht, hè? Het is gewoon plus, hoor. Ja. Kom, sap. Even hier met de weer op. Ze staan helaas nu allemaal even in de opslag. Maar zodra ik de plek weer heb, dan gaan ze weer met z'n allen twee grote vitrinekasten in. Hebben jullie ook muziek gedraaid? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, alleen hier stond uh, op mijn kamer, bij de, bij de Lego van Paul, uh, stond de computer aan. Want hij had ook een uh, soort van PowerPoint-achtige presentatie. Die had hij op de computer aangezet. Met al zijn Lego. En daar zat een muziekje onder. Maar dat was een soort loop, dus dat ging steeds uh, uh, maar door. Heb ja. en... je hebt de muziek niet gemist? Nee, ik vond het niet zo erg dat, dat, uh, dat het niet uh, overal te horen was. <laughs> als we naar buiten kijken, waar zat dan uh, Nicolai? Rechtsachter. Onder, onder het hulspompje. Ja. Nicolai is pretparkdeskundig, als je het zo mag noemen. Hij werkt mee aan pretparkland.be, dat is een website waar je podcasts over pretparken kunt downloaden. Het is weer ochtend in Pretparkland. En hij heeft er ook ooit eentje over het land van ooit gemaakt. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast. Mijn naam isijden Taats en samen met Nicolai Haak heb ik het vandaag over het land van ooit. Het Nederlandse Drunen, een plaats in de Noord-Brabantse gemeente Heusden, heeft de twijfelachtige eer twee parken op zijn grondgebied te hebben gehad, die intussen allebei de deuren hebben gesloten. Het voor een groot deel door Anton Pieck ontworpen Autotron, een themapark gewijd aan transport, automobielen en treintjes, en het land van ooit. Dat park werd in de jaren tachtig bedacht en ontworpen door oud-Efteling-directeur Mark Daminjau en zijn echtgenote Marianne. Volgens het sprookje dat Marianta Taminjau voor het park bedacht, was het land van ooit lang geleden een gelukkig graafschap. Het werd geregeerd door graaf Wildebras en graafin Rondalia, die op een kwaalde dag door een boze vloek van storde bostor omgetoverd werden in zwart-witte zwanen. Een toverspreuk die nooit werd opgegeven. De ooiters, de inwoners, bleven hopen dat de vloek ooit zou verdwijnen en het land weer lang en gelukkig verder kon leven. Maar tot die dag kwam, nam de gouverneur de leiding over en werden de graaf en de gravin als betoverde zwanen naar de kasteelvijver gebracht, waar ze elke dag door de luie lakkei gevoerd werden. Het land van ooit was in de jaren negentig een groot succes, dat op tal van manieren andere parken in pretparkland ging beïnvloeden, niet in het minst op het gebied van entertainment. Het succes leidde uiteindelijk tot de opening van een tweede vestiging in België, ooit Tongeren. Het park dat twijfelachtige eer heeft van het kortst geopende pretpark uit de Belgische pretparkgeschiedenis te zijn. Het opende op 16 juni 2007 en sloot welgeteld 73 dagen later. In deze aflevering hebben Nicolai en ik het over het eerste land van ooit dat de deuren opende op 28 april 1989 en dat na het faillissement van ooit Tongeren genoodzaakt was om op 21 november 2007 zelf de deuren voorgoed dicht te doen. Goedemorgen Nicolai. Goedemorgen Erwin. Nicolai Haak. thuis in zijn klein appartement in Oostende. Hij is leraar op een basisschool, groep 8, en hij is verzamelaar. Mappen vol informatie over pretparken. Uh, dit is de map van Park Astrix. Die is enkel en alleen maar gevuld met alle folders vanaf het eerste jaar dat het park openging. Uh, ja, tot, tot dit jaar. Oh, helemaal niet kwalijk. En dit is het Land van Ooit, map. Dit is inderdaad de map van het Land van Ooit. Dat is een dikke. Uh, ja, behoorlijk, maar uh, helaas zal er niet te veel meer bij komen, natuurlijk. Wat maakt het park voor u nou zoveel anders dan het park in de buurt, de Efteling, of parken hier? Het was een heel uniek park. Uh, het was iets wat, wat niet gezin was. En je moet ook denken, op, het, op dat ogenblik was entertainment nog niet zo, zo, zo gewoon in de andere parken. Was er nog iets anders bij? Oh, ik denk dat het een beetje combinatie was. De interactie met het publiek maakte het ontzettend leuk. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Omdat ik toch vond dat men vaak een dubbele bodem erin stak, de acteur. dat het ook voor volwassenen vaak heel leuk was. Om te zien wat er gedaan werd. Ten tweede had je natuurlijk een prachtig park. Want het was gelegen in een schitterende natuur. En dan die combinatie met die mooie kostuums en ja, het geheel gewoon, dat maakt het uniek. En tot zo deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van. Hoeveel waren er eigenlijk in totaal? We waren met, uh, als we onszelf meerekenen, José en ik, waren we met z'n zeventienen, dacht ik. Um, tellen, Eén, ja, twee, drie Waar is dat ja. Leonie? En die zat hier links in het hoekje. Een ja. conceptdesigner, ja, ja, wat dat dan ook is. Ja. Wat ben je dan? Heb je dan enig idee? Nou ja, dan... Uh... Nee, eigenlijk niet. <laughs> nou, dan weet je in ieder geval veel van concepten. En ze ja. is helemaal gegrepen door het concept van het, van het land ja. van ooit, Leonid Riese. Ja. Tussen banen in, om het maar zo te zeggen, woont we even thuis in Asten bij de ouders. Ooit fan dus, maar vooral van het idee achter ooit. Ja. Een verzamelaar. Een dromer? Ja, dat zeker, dat denk ik zeker. Maar dat maakte, dat, dat hadden ze eigenlijk allemaal heel erg. Dat maakte ze ook juist zo ontzettend uh, interessant uh, voor mijn gevoel en leuk. Leonie, die kwam Paul tegen, Paul van de Lego. Niet hier bij John, maar al veel eerder uh, dit jaar. Ooit fans die elkaar ontmoeten? En dan moet je weten dat ooit fans praten in een andere jaartelling? AD Anna Domino, dat is de ooitse jaartelling. En uh, de jaartelling begon bij de opening van het land in uh, 1989. Als Anna Domino 0 dus? Ja, Anna Domino nul, ja, ja. Leonie schrijft over haar ontmoeting. <laughs> Het was een regenachtige dag in maart, Anna Domino 23, waarop twee personen elkaar voor het eerst ontmoeten. Een jonge man en vrouw uit verschillende windstreken, die elkaar niet eerder kenden, vonden elkaar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zij weten dat zij iets gemeen hebben wat hen bij elkaar brengt. Zij zijn de kinderen van ooit. Zonder het van elkaar te weten zijn zij beide opgegroeid in een land dat is doordrongen in hun ziel. Een land dat hen voedde met fantasie en hen het belang ervan. Voor de rest van hun leven duidelijk maakte. Een land dat in Anna Domino 19. tot droevenis van velen gedwongen werd. haar grenzen weer te sluiten. Maar zoals bekend: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En als je ooit in je zit, kan je je niet neerleggen bij gesloten grenzen. Maar die grenzen zijn wel gesloten. Dit klinkt ja. bijna verliefd, maar het is verliefd op, op, op ooit. Ja, het is een soort. Ja, dat ook. Het, is, uh, het was een poging. Het, een leuk verhaaltje te maken. En een beetje op een ooitse manier te schrijven ook omdat uh, ooit zijn verhalen waren altijd heel mooi met woorden geschreven. Een beetje sprookjesachtig, maar toch niet echt een sprookje, zeg maar. En dat heb ik geprobeerd daar een beetje in te stoppen. Leef je in een sprookjeswereld? Nee, absoluut niet. <laughs> harde wereld van een werkloze. Ja, precies. Als je dan uh, op een gegeven moment geen werk meer hebt... en weer bij je ouders terechtkomt, dan is het niet echt een sprookjeswereld, nee. Eleni schrijft nog veel meer. Samen met Paul heeft ze een boekje voor jou geschreven... Ja. Yeah. Ook op een ooitse manier. Um, en dat ging over. Wat, wat was je opperhof. Opperhoftekenmeester, ja. Dat heb ik een jaar of zestien uh, gedaan, zeg maar. Totdat. Um, Totdat. Uh, Totdat het. Uh, afliep voor mij. Daar heb ik. Uh, met, nee, ja Ik weet niet of ik daarover ga praten, Joris. Dat. Uh... Want. Nou, omdat dat uh, niet echt heel erg leuk afgelopen is voor mij. Wat mij opvalt, ook in de verhalen van de mensen die hier zaten, kritiek geef je eigenlijk niet. Blijf maar leven in, in, in de wereld van ooit, de mooie wereld van ooit. En als je gaat zeuren, dan val je er buiten. Ja. ja, nee, dat klopt wel. En kijk, er is van alles te zeggen over uh, hoe, uh, hoe door de jaren heen. Uh, op zakelijk gebied dingen niet, niet goed gingen, altijd. Of niet altijd goed gingen, zo moet ik denk ik zeggen. Maar weet je, ik, voor mijn gevoel uh, valt het allemaal in het niet bij de, nou ja, bij de, de charme van het park. En, en hoe ik met, vooral met Mark en Marjan uh, door de jaren heen uh, ben omgegaan. En, het was gewoon eigenlijk meer een soort grote familie, weet je wel. En daar maakte ik ook wel deel van uit, vond ik. De charme van dat park is ook de charme van de bijeenkomst hier. Zeker. En de charme ja. van het verhaal van, van Leni en ja. Paul. Ja. Ja. Ooit lang geleden zat John Rabu achter zijn tekentafel toen hij zijn brievenbus hoorde klepperen. Hij kon vanaf die plek niet direct zien wat er gebeurde, maar hij zou toch zweren dat hij direct daarna een paard weg hoorde galopperen. Met het idee dat hij misschien al wat te lang achter zijn tekentafel gezeten had, stond hij op om een kop koffie te gaan zetten. Onderweg naar de keuken zag hij op de deurmat inderdaad een brief liggen. Hoe eindigt het? Maak je maar niet te veel zorgen om ooit we kennen allemaal de betekenis van het woordje en het is enorm sterk. In welke vorm dan ook, ooit is iets wat eeuwig zal blijven bestaan. En daarom kunnen we dit verhaal ook met een gerust hart besluiten... met de mooie woorden, tot ooit. Dus ja, ik kom er eens bij, als je wil. Um, je hebt die tekeningen niet gemaakt. Je hebt de mensen wel allemaal gezien. Je hebt John meegemaakt toen hij ooit, voor ooit uh, ging tekenen. Je hebt die mensen hier in je tuin uh, gezien. Wat dacht je? Um, wat dacht je? Ik um, weet niet of het een gedachte was, was meer het gevoel van... hoe is het mogelijk? Of tegelijkertijd ook beter begrijpen, toen ik ze eenmaal hoorde... waarom dat dat zo was. Omdat het ook iets te maken had met de achtergrond. Het niet alleen maar gefascineerd zijn door een mooi park... waarvan ik het eigenlijk doodzonde vind dat het er niet meer is... of dat het ook niet terugkomt. Maar juist vanwege het karakter van dat park... dat dat zoveel heeft losgemaakt aan gevoel bij die mensen... dat dat die fascinatie heeft bepaald. Ik bedoel, je kunt iets mooi vinden en het na willen maken... of er iets van willen maken, maar dat is wat anders... dan dat je daar zo door geraakt bent... door de manier waarop daar uh, in dat park met mensen werd omgegaan... dat dat waarschijnlijk veel doorslaggevender is geweest... voor de mensen die wij hier hadden, om er iets mee te doen. Dat is mijn gevoel erbij. En dat werd mij gewoon veel duidelijker door, door de verhalen die ze erbij vertelden... En het waren heel veel emotionele verhalen. Ja, ja, ja. Heel, ja, ja, heel duidelijk. Ja. Ja. Er zaten fans en er zaten medewerkers of oud-medewerkers. Ja, ja. Nou, Jappie, Jappie, Jappie, Jappie Schietema maar. Is een oud-medewerker, nu in te huren als kinderentertainer. Maar hij werkt ook bij de opgang. Ja. En je groot land van ooit daar ah, vandaag wat daar gebeurt is, want jullie, jullie hadden spoordag Marissa, maar volgens mij was het meer een sprookjesdag, of niet? In plaats van de spoordag. Nee, Het was Spelen. Oh, spelen. In de sporthal. Zeven jaar werkte Jappie als attractant bij Ooit. Vanaf zijn achttiende uit Friesland gekomen. Dat is een, een, een functie die heel divers is. Je staat bij de speeldoedingen, zoals Ooit die zo mooi noemde, bij de attracties. Je laat mensen rijden in een reuzenpantoffel. Je organiseert een touwtrekwedstrijd met. Reus, ooit. Je begroet de mensen bij de parkeerplaats. Je speelt mee als schildknaap in een riddertoernooi. Je doet voorstellingen. Niet de allergrootste voorstellingen, maar uh, wat kleinere voorstellingen. Ja. Je bent animator, entertainer... en net als iedere andere die daar werkte, bewoner van het land van ooit. Wat is het belangrijkste wat je daar bij het land van ooit geleerd hebt? Spelen. Spelen. Um, het voor de groep durven staan. Te toe te spreken. Dat kon je niet? Of dat durfde je niet? Ik heb dat wel gedaan. Ik heb dat wel gedaan. Ik heb op schippersinternaat gezeten. Ik was een verlegen jongen. Um, ja... Op school niet echt de aansluiting kunnen vinden bij vrienden. Uh, weinig vrienden, geen vrienden. Gepest. Ik was uh, introvert. Op schippersinternaat uh, ook weinig aansluiting kunnen vinden bij uh, medeschipperskinderen. Maar ik had bij altijd wel gedacht, mijn tijd komt nog wel. Is die gekomen? Ja, ja absoluut. absoluut. En, en veel vroeger dan ik had, dan ik had durven dromen... Toen ik als kind bij het land van ooit eh, op bezoek ging en eh, daar onder de indruk raakte, is me altijd één ding eh, bijzonder bijgebleven. Een voorstelling in, het, in een poppentheater, waar Alfred Jodocus Kwak als pop trouwt met Winnie Wana. Een poppenvoorstelling, gepresenteerd door een levend persoon. En eh, die een interactieve voorstelling heeft, met die voorstelling die op een band staat natuurlijk. En met het publiek. En ik dacht, wat die meneer doet, dat vind ik bijzonder, dat zou ik later ook willen doen. Kinderen meenemen in die fantasiewereld, dat poppen echt kunnen praten. Nou, die meneer die daar dus stond, ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb vier jaar met hem samen mogen werken bij het land van ooit. Uh, het is een goede vriend geworden. Nog altijd uh, een van mijn beste vrienden. Wat me opvalt is dat als je teruggaat naar Friesland, in je hoofd, in je verhalen. Ja dan is het de, de verlegen jongen die gepest werd. Mm -hmm. Als het over nu gaat, en over de jaren na ooit, gaat het over vrienden. Dat is een vriend geworden, vriendenclub. Ja, ja. leren voelen. Dat heb ik hier geleerd. Dan zat je in juni in de tuin bij John... met allemaal mensen met uh, hetzelfde verhaal. Ik heb dan een andere relatie met het land van ooit... dan uh, uh, de anderen die er waren. Ik ben daar werknemer uh -huh. geweest... En, uh, ik heb het bedrijf, want dat was het, ook op een andere manier leren kennen. zakelijk. Ja, en onder, failliet dan. onder andere. En failliet, inderdaad, ja. Um, ja, maar toch allemaal wel uh, ja, dat, hetzelfde probleem tussen aanhalingstekens. En ieder uh, probeert daar uh, uh, ja, een oplossing voor te zoeken... door, ja, met dat wielertje van ooit... Uh, beren te gaan maken. Of uh, alles in Lego te bouwen. Om die herinnering... dat fijne gevoel van... bij het land van ooit mag ik zijn wie ik wil zijn... en ik word geaccepteerd om dat maar ja, vast te houden. En hoe doe jij dat? Um, ik heb heel veel vrienden... ik kom het woord vrienden weer terug... aan het land van ooit overgehouden. Ik heb er... Uh, mijn werk nu eigenlijk aan overgehouden... wat ik nu doe... Theater maken, ook het werk in de kinderopvang, pedagogisch ondersteunen van kinderen. Op mijn eigen theatrale manier, die ik bij het Land van Ooit heb eigen gemaakt. En van collega's heb geleerd. Uh, ja Op die manier uh, ja, werkt nu nog zijn vruchten af. Je zegt uh, dat je het Land van Ooit ook op een andere manier hebt leren kennen. Zit er ook iets van vrok? Bij mij niet. Dat zeg je wel heel duidelijk. Ja, er zijn een aantal uh, collega's van mij uh, wel ontslagen. Of op een minder plezierige manier weggegaan dan ik. Ik ben eigenlijk zelf weggegaan. Maar inderdaad, uh, er zijn collega's op minder de fijne manier uh, bij het land van ooit weggegaan. Het slijt wel. We hebben allemaal een mooie herinnering aan die tijd daar... Uh, Hele warme gevoelens. Uh, uh, tuurlijk, het is een zakelijk bedrijf. Uh, het, het heet dan wel mooi Land van Ooit als artiestenaam... maar het stond op de contracten Kasteelpark Drunen Vlijmen, BV. Wanneer ging ik helemaal los? Um, Zou volgens mij AD15 AD geweest zijn. Dat ik op een gegeven moment echt zoiets had van uh, ik heb mijn OV... En ik kan lekker reizen en ik kan lekker gaan. En uh, de, het theater trok me heel erg op dat moment. En uh, ja, er waren wat problemen op school. En ja, daar kon je, wat, wat, ja, kon je echt ook jezelf zijn. En je hoefde even niet te denken aan het dagelijks leven. Echt gewoon, ja... Uh, ja, gewoon lekker ro rondlopen. En uh, ja, niet denken aan school of aan of thuis. Je kon daar echt gewoon jezelf zijn. Dus ja... En dat dagelijks leven was niet altijd even prettig toen? Nee, nee. Nee, vooral uh, op dat moment op school was het niet, uh, niet het mooi, leukste moment. Dus, uh, Want? Er uh, werd wel wat getreit en gepest. En, ja. Ik had zoiets van, uh, ik kon lekker in ooit, kon ik me gewoon terugtrekken en uh, lekker mezelf zijn. En als ik alleen wou zijn, kon ik alleen zijn. Wou ik met ooitjes praten, kon ik met ooitjes praten. Dus dat, uh, dat, was, ja, dat was echt wel uh, geweldig. En zonder ooit? Wat was er dan van je geworden? Wat was zonder ooit van me geworden? Ja, ooit gaf toch ook een, een, een stuk vrijheid en. Uh, kunnen doen en beleven waar jij op dat moment behoefte aan had en zin in had. Maar in alle verhalen die, die jullie vertellen tot nu toe, lijkt het, het, is, het. lijkt het een soort tegenstelling. Dat het daar wel komt wat ergens anders, anders niet, niet kon. kon. Maar wat kon dan ergens wat anders dan, niet? Nee, uh, toch jezelf zijn. Uh, in, in, in de normale wereld, zul ik maar even noemen. Weet je toch uh, geacht je aan regels te houden. en uh, mee te doen in op dat, wat dat op, op dat moment uh, bepalend was. En in ooit, er uh, ja, waren hele andere regels. Ik bedoel, daar was de regel uh, genieten en spelen. En, ja, dat kon niet, uh, of tenminste, dat werd niet zo alom geaccepteerd buiten ooit. En uh, daar kon je gewoon uh, stilletjes gaan genieten van een theatervoorstelling. Maar ondertussen kon je ook uh, meegenieten van de domme kuren van uh, Kloontje bijvoorbeeld. Maar ja, goed, dat uh... en kon je er zelfs in meespelen. Hoorde ik er vaak genoeg ruilhandel gedaan met Arendt Chirurgijn. Ja, dat kun je niet mee komen in de, normale, in de normale wereld. En dat, dat is vooral dat spel, denk ik, dat dat voor mij heel belangrijk is geweest. En niet alleen het toneelspel, maar ook het, gewoon het, het, het, het levensspel. Dat zij dus vanuit het hoge noorden soms wel drie keer in de week... Ja. afzakte naar het land van ooit. Nou ja, dat is in mijn beleven onvoorstelbare prestatie. Ja, toen was ze al niet zo jong meer. Hè? Toen was ze 18 of zo, of 20. Eigenlijk behoorden ze helemaal niet tot de doelgroep. Hè? Want het land van ooit was voor kinderen van 6 tot 12, 12 ja. zoiets. En... Uh, en dat maakte nou ja, voor ons, uh, uh, ja, de schellers ieder van ons ogen eigenlijk... Hè? dat dat kennelijk voor een aantal mensen die niet tot de doelgroep hoorden... iets heel bijzonders bleek te zijn. En dat geldt niet alleen voor die twee, hè? dat geldt ook wel voor een paar anderen, vond ik. Ja. Op paal, uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. Al jong ja. naar het land van ooit. Ja. Uh, dit zijn foto's van het jaar dat ik uh, verkleed uh, naar het land van ooit ging... Dat is het vierde jaar. Dus het, heeft het, het, het tweede jaar dat het land van ooit bestond... heeft dat zoveel indruk gemaakt dat ik thuis... Ik had thuis ook een verkleedkist Ik deed ook heel veel met uh, heel veel verkleed Ik had een goede vriend met wie ik dat ook deed. Er dit een ridder? Sta jij nu naast die ja. ridder? Ja, dat ben ik. Dat is uh, Ridder Ja, Wat mij betreft de Ridder riddergaaniet nog met een volledig harnas aan. Uh, latere jaren is dat harnas worden tot een schuimrubberen stukje, uh, stukje plastic, geloof ik. Maar hij heeft hier echt een blikken harnas aan. En ja, dit is denk ik toch wel de foto die ja, achteraf terugkijkt... naar wat land van ooit het meest uh, het land van ooit voor mij uh, verbeeld. Je zit daar, uh, op, één, op één foto sta je naast de ridder... Uh, en op de andere foto is de ridder aan het vertellen... En kijk je echt zonder dat je de ogen van de ridder ziet... en zonder dat je jouw ogen ziet... zie je dat jullie elkaar aankijken. Dat voel je. Maar je voelt ook, daar zitten heel veel kinderen omheen... je voelt ook dat je daar helemaal alleen zit. Ja, klopt. Ja. Ik heb altijd het idee gehad... Uh, aan de andere kant is het ook heel dubbel. Je hebt altijd het idee, het idee gehad van... je bent even helemaal alleen in het land van ooit. In je herinneringen zijn je ouders zijn er ook helemaal niet. Eh... Uh, maar aan de andere kant is het, zit het dubbele erin... Dat je, dat je juist samen met die andere kinderen die er ook zijn... samen moet werken om bepaalde dingen te doen. Hoe eenzaam was je als jongetje? Ik was vrij eenzaam, ja. Ik werd uh, op de basisschool uh, buitengesloten. Gepest. Uh, yeah. uh, ik, had ook, ik had ook eigenlijk een ondergehekel aan stoerdoenerij. Eigenlijk nog steeds wel een beetje... En dan vind je het ook zo'n ridder. Maar, zo, maar die ridder, die was, die was aan de ene kant heel stoer, maar hij zag mij wel. Je ziet op die foto, hij kijkt me aan. Ik val natuurlijk op, want ik ben verkleed. Dus ja, de, de, natuurlijk, hij, hij zoekt jou uit op dat moment. Maar ja, verkleed, petje op, rode cape om. Ja. en een roze veer in je hoed. Ja, precies. Het, is niet, het, is, het was ook heel minimaal. Ik had een hele mooie rode cape, maar. Uh, ja, toch het idee dat je dus dat thuis alvast doet en dan in die auto. Dat oh, je, je ik ga nu echt ik ga naar het land van ooit toe. Tijdens de middelbare school ben je ook gegaan? Ja. Durfde je dat op school te zeggen? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik. Uh, op een gegeven moment ik ben ik ben ook op de middelbare school ben ik echt heel heftig gepest, uh, geschopt en geslagen. Uh, maar daar ben ik zelf, boven, ben, ben ik zelf bovenop ge, gekomen. Ik dus heb zelf een eigen hand geno genomen om, om dat pesten te stoppen. Dus rechtop lopen uh, in plaats van een scheiding. Een korte stekeltjes. In plaats van een bril, contactlenzen, een, een beugel op een gegeven moment ook bewegen. Ja, dat is het verhaal van Paul. Um, toen ik al die verhalen hoorde, en hebben we nog ze niet eens allemaal gehoord. Nee. Um, ik werd er zelf een beetje verdrietig van. Ja? Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ik, ik heb dat zelf niet zo. Nee. Nee. Nee. Nee, het zijn toch uh, in ieder geval een aantal mensen die, uh, die functioneren, toch op een heel. Uh... Ja, jij bent bij thuis geweest, hè. Ik, ik, ik ben alleen bij Paul geweest. Dus, uh... En Paul is gewoon is gemeenteraadslid in. in uh, die, die jongen die functioneert natuurlijk heel goed in Wageningen. Hij kan het heel mooi vertellen. Ja. Ja, hij heeft, ja zeker, zeker. In het land van ooit zelf was het, het verhaal waar het land van ooit op uh, gebouwd was... de geschiedenis van het land van ooit... waarin de graven en de gavin ook betoverd worden... Is, is in wezen ook een heel triest verhaal. Maar daar komt, daar komt ook die schoonheid vandaan. Kijk, als het alleen maar leuk is en er zit geen bezieling achter... dat maakt het land van ooit extra bijzonder... En ik denk dat, dat, dat de mensen die er toen bij waren... en dat zijn er veel meer, hoor, niet die iedereen kon komen. Maar uh, die, die hebben dat gezien en die herkennen dat voor een deel. Omdat uh, in hun leven een bepaalde triestigheid zit. Maar het is ook vooral een verhaal van gepest worden... en uh, als de zwaan zo erbovenuit bovenuit stijgen. Ja, in, ja, in, in, uh, in een droop... In een, een, een, een, een droom is een heel veilig begrip. Hè? Ik bedoel, uh, het, hoeft, het hoeft geen werkelijkheid te zijn, maar je kunt ook een droom nastreven en een droom verwezenlijken. Dus je, dit, je kunt ervoor kiezen of dat, of dat een droom blijft, een, een illusie blijft, zeg maar, of dat, of dat die droom werkelijkheid wordt. En, en dat uh, zag je aan het land van ooit. Dat was een, het was de wereld van je stoutste dromen, zeg maar. Ja. Maar dat was. Nou ja, voor, voor, een, voor een deel is het dus nog steeds. En, uh, en dat is ook waarom ik dat, het tastbaar in Lego maak. Kijk, ik heb die een of die eenzaam, die, ik heb die rust en die uh, stilte nodig om goed te kunnen functioneren, om, om te kunnen werken. Dus in die zin uh, is het wel een, een, een min of meer eenzaam bestaan. Mijn, maar ik ben absoluut niet eenzaam, ook nooit geweest. En eh, ik heb ook nooit de behoefte gehad om, eh, om op een manier... zoals deze mensen eh, ergens eh, in, in, in te vluchten of zo, mag ik dat zo zeggen? Of, eh, eh, Want zo, zo voelt dat wel? Bij een enkeling, ja. Niet bij iedereen, maar bij een enkeling heb ik het gevoel wel een beetje gekregen. En ja, de vlucht is dan denk ik niet het goede woord, maar meer... Eh, een soort, soort rust en uh, uh, erkenning of zo te vinden voor wie ze zijn. En nou, dat zoek ik in mijn werk. En die rust en erkenning, die erkenning met name, die krijg je wel als er zo'n groep mensen hier in je tuin zit. Ja, ja dat, dat zeker. Het, het was natuurlijk ontzettend bijzonder dat je vanuit het hele land en zelfs uit België een groepje mensen uh, in huis krijgt die je nooit eerder had gezien. En, uh, maar met allemaal een, een bijzondere fascinatie. En die fascinatie die delen we in ieder geval wel. Ik, uh, ik heb altijd wel met erg veel plezier voor het land van ooit gewerkt. Maar het, het, ik heb nooit zo'n fanatisme voor, voor iets. Daar, daar ben ik denk ik te nuchter voor. Dat, dat denk ik wel, ja. En is het hiermee verteld, John? Het land van ooit. Ik weet niet of het hiermee gedaan is. Ik heb, op de een of andere manier heb ik het gevoel van niet... Maar het weblog is klaar. Ik heb gewoon niks meer om erop te zetten. Dat weblog was ooit. Ja, dat was ooit getekend. Ja, dat was het, ja. Dat was het. Het was ooit. Joris van de Kerkhof, hij maakte het. Eindredactie. In de handen van Willem Davids. Ik hoop dat de kinderen van nu toch ook ergens wel zo'n land van goed en ik hoop dat ooit dat fototoestel van ons nog terugkomt het was een pentax camera dames en heren nog een analoge en wij zijn hem volgens mij in juli of augustus 1999 verloren in het land van ooit mocht u hem in bezit hebben redactie ja, hollanddoc.nl en u verdient daarmee een meet and greet met de presentator en eindredacteur Willem Davids nou als u hem dan nog niet terug heeft dat land van ooit ja het komt nooit meer terug. Maar ooit blijft ooit. Zolang wij leven en wij leven, hoop ik, nog lang en gelukkig. Het is tijd voor het slot van Face Radio, Facebook op de radio. We hebben het gehad de afgelopen drie afleveringen over de eerste schreden op het virtuele pad. We hebben het gehad over de liefde, over de valkuilen, over de kritiek hebben we gehoord op het grootste sociale netwerk van de wereld. Want dat is Facebook. En vandaag in deel 4 gaan we het hebben over familie over vrienden, over ontvrienden, over relaties en nog heel veel meer. Dat hoort u in Face Radio 4. Ik sta heel vaak op het punt om iets te posten en dan denk ik: ach nee, post het niet. Beetje ouderwets toch nog. Dan ben ik het aan het intikken en denk nee, nee, nee, is niet belangrijk, zo hoeft niet. Oh ja, ja, ja. Um, een echtpaar die hebben uh, een aantal kinderen en een aantal van die kinderen die stonden ook op Facebook. En die familie die was via Facebook met elkaar aan het communiceren. En op een gegeven moment toen bleek dus dat het echtpaar uit elkaar ging. En de vrouw van het echtpaar die post echt alles wat je maar kunt bedenken op, op Facebook. welk pijntjes ze nu weer heeft, uh, wat voor ziekte ze nu weer heeft, welke boodschappen ze gaat doen. En toen was dus wel duidelijk dat deze mensen uit elkaar gingen en dat ze apart waren gaan wonen. En op een gegeven moment hebben ook de, de kinderen, die hebben de moeder, gedefriend. En die vader die post op een dag iets zo van, nou ja, ik zit, ik zit er nu eventjes doorheen. Ik ben een beetje depry. Ik weet niet of dat weer ligt of ergens anders aan. Waarop een van de kinderen gaat mailen van, uh, zeg uh, pap, ga jij nou ook uh, iedere scheet die je laatst op Facebook zetten? Ik denk anderhalf jaar geleden kwam uh, Davidse op Facebook. En uh, na een paar weken dacht ik, ja ze leest nou allemaal dingen mee uit mijn leven. Dat is mijn leven, dat is niet van mijn familie. Dus toen heb ik gezegd, nou ik ga je binnenkort ga ik je wel weer ontvrienden hoor, want dit, uh, dit wil ik niet hebben. Nou zei ze, het was zo woedend echt, dat ik haar zou gaan ontvrienden. Dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. Maar een half jaar later heeft zij mij ontvriend. Omdat zij ook niet wilde dat ik in haar leven helemaal mee kon lezen. Met uh, uh, kotspartijen en dronkenschappen van vrienden en dat soort dingen. Je wil gewoon niet dat je alles wat je met je vrienden bespreekt. Ook bij je dochter, cq, vader uh, terechtkomt. Ik ben daar nooit in meegegaan. En ik heb het dus altijd onzin gevonden, van, van begin af aan. Dit zijn mijn vrienden niet, want ik ken mijn vrienden. Ik weet wie mijn vrienden zijn. Zij zitten niet op Facebook. Huh? Ja, al deze mensen die aan mij gesuggereerd worden, ja, die, daar heb ik een bepaalde relatie mee. En dat, dat vind ik interessant. Er wordt een sociale uh, relatie wordt er gesuggereerd. En um, ja, daar ga je op in of niet. En wat ik toen heb, toen het snel ging groeien, toen heb ik voor mezelf besloten dat ik gewoon in ja, één keer in zoveel weken automatisch overal ja op klikte. Maar dat liep heel snel uit de hand. Dus uh, na een tijdje had ik, uh, had ik al 2000 vrienden en ik, ik kende er helemaal niemand meer. Helemaal niemand, letterlijk. Huh? Ik had dus geen flauw idee wie die 2000 mensen waren, echt niet. Ik heb één keer een vriendenverzoek geweigerd, omdat ik dacht... nou, ik ben niet alleen geen vriend van jou, maar jij bent niet alleen geen vriend van mij... maar jij vindt mij ook helemaal geen vriend van jou. Dus dit is meer LinkedIn dan Facebook. Ga maar naar LinkedIn. Het is een bepaald uh, soort uh, vrienden en die staan meteen klaar. Want die hebben ook niks beters te doen op dat moment. En het heeft er misschien ook wel mee te maken dat... Uh, dat ik op Facebook ging, dat, dat viel wel een beetje samen. Je kunt je afvragen wat de kip of het ei is. Met verschuivingen in mijn, in mijn vriendenkring, überhaupt. Want veel vrienden van mij hebben kinderen gekregen de afgelopen jaren. En ja, die zie je dan niet meer. Tenzij je zelf enorm geïnteresseerd bent in... Andermals, <laughs> baby's en luiers, maar dat ben ik niet. Uh, en dat, heeft wel... ja, dat is wel pijnlijk, eigenlijk nog steeds wel. En op deze manier hou ik met sommige van die vrienden nog wel een soort van contact. Maar er komen ook andere vrienden bij. Ja, dat zijn dus Facebook-vrienden. En toch heeft dat een functie. Uh, heel veel vrouwen die moeders zijn die zetten hun kinderen op Facebook. Dus dan zie je een foto van Lief die op de grond kruipt... of dochterlief die, weet ik veel, in een park uh, bijna aan blazen is. Uh, en de niet-moedige vrouw, hoe zeg je dat? De, de, de jonge dame, die, die zet zich vooral heel erg goed op de foto. En uh, het zou me niet verbazen als daar ook gewoon fotografen voor ingehuurd worden... dat je af en toe echt denkt... Zo... Ik heb jou nog nooit al in het echt gezien. Ik weet niet of je gefotoshopt hebt, maar dit is een hele goede positie... waarin je hoofd uh, in het licht valt. En, uh, dat is zeker een verschil tussen mannen en vrouwen. Ik denk, ik denk dat het bij vrouwen wat meer is. Ik denk dat vrouwen nog ijdeler zijn qua uiterlijk. En, uh, maar dat, dat, dat is dan voor de foto's een, ja, voor de inhoud, het verschil tussen mannen en vrouwen... Uh, ja, dat is een goede um... Ik denk dat... Ja, ik heb dus het idee dat vrouwen op Facebook op een bepaalde manier wat werkelijker beeld van zichzelf neerzetten. Mannen uh, die praten wat minder over hun emoties en die, uh, die plaatsen wat meer een soort van... Ja, zogenaamde feiten van dat, is, dat ze dan ergens zijn op een feestje. Of dat ze dit gaan doen of dat gaan doen. En eigenlijk weet je gewoon niet precies uh, hoe het nou echt wel met ze gaat. Mijn uh, vrouw die heeft een uh, vriendenverzoek gestuurd aan Arnon Groenberg. Dat vind ik stom. het <lacht> is geen wederzijdse relatie. Ik vind het hoort een wederzijdse relatie te zijn als je een vriendenverzoek stuurt. Maar dat vindt zij niet begin 2010 was het heel duidelijk voor mij uh, dat, uh, dat ik steeds verder uh, als het ware in dat Facebook gebeuren werd gezogen zonder dat ik daar zelf enige controle over had Hè? natuurlijk kan, kan, je, kan je nee zeggen tegen uh, al die vrienden die je krijgt ja? maar de 2000 vrienden die ik had dat waren mijn vrienden al helemaal niet dus ik, eigenlijk moest ik tegen allemaal nee zeggen en nu wil het zo dat juist op dat moment er ook wat initiatieven op gang kwamen die zeiden van nee eigenlijk kan het zover niet. Wij willen jullie gaan faciliteren bij dat uh, weggaan. En toen ik hoorde van uh, de Global Quit Facebook Day en dat was op 31 mei 2010 toen dacht ik van ja. Oké, okay. nu, nu, nu heb ik ook een, uh, een goed uh, aanknopingspunt, daar doe ik aan mee. Ik geef me daarbij op, we waren geloof ik met uh, 50.000 mensen of zo. Uh, en uh, ja, toen zijn we met z'n allen uh, opgehouden. Nog een keer mijn dochter, mijn neef, die liked alles wat ze post. Dus dan zegt ze, ik heb mijn huiswerk uh, voor uh, morgen nog niet af. En dit en dat en dat. En dan zegt hij, like. En dan reageert zij met, Tim, dat is toch helemaal niet iets om te liken? Ja, en nee, dan, maar dat is ook... We zijn natuurlijk allemaal nog zoekende. Wanneer like je iets? Wanneer stuur je iemand een vriendenverzoek? Um, uh, Hoe lang? Mag geduren duren voordat je op een vriendenverzoek gereageerd? Welke vrienden accepteer je? Heb jij wel eens een vriend geweigerd? Iemand een, een vriendenverzoek geweigerd? Nee, ik heb nog nooit één vriend geweigerd. Nog nooit. Maar Facebook-vrienden, dat zijn natuurlijk mensen die door muizen gekoppeld zijn en niet mensen die door mensen gekoppeld zijn. Face Radio. Het werd gemaakt door Bert Kommerij. Geluidsvormgeving, Arno Peters. En de hele serie Face Radio die kunt u terugvinden op de Facebookpagina van Face Radio. En die Facebookpagina van Face Radio die kunt u weer bereiken via onze site. www.hollanddoc.nl radio. En op die pagina daar staan nog veel meer gesprekken over Facebook. Zo staat daar bijvoorbeeld ook een monoloog van Matthijs van Bokstel op. Een zeer moeitewaard monoloog over de toekomst van Facebook. Matthijs van Bokstel is de... Auteur van de hilarische encyclopedie van de domheid. En Facebook Radio heeft overigens ook zijn honderdste fan binnen vandaag. Jawel, zijn honderdste fan. Dat is het WAF-radio-collectief. Dat zijn jonge, bevlogen radiomakers. De contacten gaan via het stopcontact, maar als de stroom uitvalt, stopt het contact. Al mijn duizend vrienden vinden mij leuk, maar als de stroom uitvalt, vindt niemand mij nog leuk. Zonder stroom, ja. Morgen is het 10.10, 10. dan is de actie wat doe jij uit .nl. Dus wat kun je dan zonder stroom nog naar Facebooken? Dat zal zonder stroom niet lukken. Volgende week, dames en heren, een belofte voor de toekomst. Geite Janssen, zij is 19. Ze zit pas in de tweede klas van de toneelacademie van Maastricht. Maar zij wordt nu al door kenners beschouwd als de nieuwe Caries van Houten. Ze heeft een nominatie voor een, voor een gouden kalf, heeft ze al binnen. Ze heeft in, in films gespeeld. Ze heeft uh, in het jeugdtheateropleiding Hofplein Rotterdam... begon ze al op haar zesde. Ze heeft keihard gewerkt en dat heeft haar geen windeieren gelegd. Corine van de Hoeven portretteert haar volgende week in Holland Doc Radio. Hier, zometeen, de sport. Eerst het nieuws natuurlijk, dat toch. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag.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 Dit is Radio 1.